Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam is op enkele plekken slaags geraakt met demonstranten. Eerder vandaag waren naar schatting van journalisten ongeveer 2000 mensen bijeen op het museumplein. Rond één uur vertrok de massa op bevel van de politie van het plein in de richting van het Westerpark. Op beelden op Twitter is te zien dat de politie wapenstokken gebruikt om de menigte uiteen te drijven. Voor zover bekend viel er tijdens de demonstratie die verboden was één gewonde. Het lijkt erop dat het slachtoffer is geraakt door een steen. De ministersploeg van het nieuwe kabinet is rond. Het CDA en D66 hebben vandaag bekendgemaakt wie zij naar voren schuiven als minister of staatssecretaris. Bobke Hoedstra wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier voor het CDA. En Sigrid Kaag de vicepremier voor D66 en minister van Financiën. Andere opvallende namen zijn Robert Dijkgraaf als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid, Karin van Gennep wordt de eerste vrouwelijke minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan Eurocommissaris Frans Timmermans is meer dan 8000 keer ondertekend. De universiteit wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie. Het gaat niet om een wetenschappelijke uitreiking. Volgens de ondertekenaars van de petitie verliest de TU Delft haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut door de uitreiking aan een politicus. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag bereikt een nieuw buiengebied ons land. Met kans op hagel of onweer en vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders is het droog en schijnt de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk richting het strand van Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging nu ruim 10 minuten Tot zover de verkeersinformatie <totstuk>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 Zandvoort, Zandvoort leeft heeft het. het. En jij het beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met mij nu. Zandvoort op zondag. Zandvoort op zondag. Down, down world cool tonight. Down, down. Share the spice that I'll be there after a while if you want by. Zo is het 2 januari 2022, heb je gewoon een zonnebril nodig om uh, programma te kunnen blijven doen en alle schijfjes uh, te kunnen zien uh, hier uh, in de studio. Graag of tien uh, op dit moment uh, hier in uh, Zandvoort, lekker strandweer. En zo denken heel veel mensen erover, want het is al na drie uur en we worden het juist bij de ANWB, staat nog steeds een file richting Zandvoort. Ruim 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Zandvoort. U Albert-Jan, stemrecht gesmeerd... want uh, je moet nog vier maanden in dit uur uh, gaan doornemen. Ja, klopt. Jij <laughs> moet nog veel muziek regelen. Ja, jaar. dat komt helemaal goed. Want uh, ja, zoals u weet zijn we bezig met het jaaroverzicht, de highlights van het jaaroverzicht 2021. En we zijn uh, in de tweede uur aangeland. Dus dit wordt de tijd voor de mei, juni, juli en augustus... maand uh, van Zandvoort en Omstreken. En de highlights daarvan. Dus die krijgt u van ons in het tweede uur. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat komen. Meekijken kan www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. Goedemiddag.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 Zandvoet op zondag draaide we een uh, grote hit van alweer een aantal jaren geleden. Lekker plaatje blijft er toch van Shepard en Geronimo. We zijn bezig inderdaad met de highlights van het jaar 2021. En we zijn toegekomen alweer aan de maand mei 21. De highlights uit mei 2021. Onder abominabele weersomstandigheden ging voor de laatste keer... het OUP's kampioenschap zandsculpturen van start. En daarmee kwam tot een verdriet van velen een einde aan een tienjarige traditie in het dorp. De gemeenteraad werd schriftelijk door het college geïnformeerd dat de gemeente de laatste panden aan het badhuisplein heeft aangekocht. En daarmee kwam de geplande herontwikkeling van het plein weer een stukje dichterbij. Evenals het jaar ervoor was vanwege de corona de traditionele dodenherdenking en kranslegging bij het oorlogsmonument sterk versoberd. een kleine groep genodigden met delegaties van het college Zandvoort, veteranen, het 4 mei comité en de Nicolaas school was uitgenodigd. De herdenking bij het Joods Monument vond plaats bij de begraafplaats Noorderduin. Burgemeester Molenburg sprak de hoop uit dat de, her in, uh, de herdenkingen in 2022 bij het nieuwe Joods Monument aan de Dr. Metzgerstraat plaats kan vinden. In een partietent bij het Huis in de Duinen vierde Tante Jode Vos in aanwezigheid van de burgemeester haar 100ste verjaardag. In een loods aan de Max Planckstraat in Nieuw-Noord werd een hennepkwekerij ontmanteld. En bij de inval heeft de politie een verdachte aangehouden. In de protestantse kerk werd Rotterdammer Martijn Reijersen... uitgeroepen tot de nieuwe Europees kampioen zandsculpturen. Een speciale kindersjury gaf echter de voorkeur aan de eer Niall McGee. Shia, uh, Shia Kastelein uit groep 7 van de Hanni Schaftschool... bewees zichzelf en haar klas een enorme dienst... met het winnen van de nationale tekenwedstrijd... jongeren, portretteren, ouderen 2020... De jury met onder meer kunstenares Janneke Brinkman en oud radio- en televisiepresentatrice Maatje van Wegen... koos het portret van haar als beste en daarmee won ze een exclusief schoolreisje voor de hele klas. Carina Veren schreef een prentenboekje Jaapje van Zandvoort... over de wereldberoemde Zandvoortse dwerg Simon-Jan Paap uit 1789... Kunstenaar en directeur van het Zandvoortsmuseum Hille Jansen illustreerde het werkje. En tevens werd er in het Zandvoortsmuseum een expositie over Simon ingericht. Drie parachutisten maakten een zogenoemde basejump vanaf de watertoren. Een voorbijganger zag het gebeuren en filmde het tafereel. Een maand eerder, zoals gezegd, was er al een jonge dame met een parachute van het Palace Hotel gesprongen. Handhaving eh, Zandvoort, beter bekend als de BOA's, kregen de beschikking over een vierwiel aangedreven pick-up... Waarmee ze op het strand kunnen rijden een maand. En uh, een beperkt aantal boa's heeft in, inmiddels een daartoe een gespecialiseerde rijinstructie uh, uh, gekregen. En het zal wel populair zijn bij de boa's om uh, in de, die auto te mogen rijden op het strand. Lekker toch? En dat was mei 2021 in Zandvoort. Met dank aan de Zandvoortse Courant. En hier is Fleetwood Mac. Het uh, nieuwe jaar 2022 hebben we op uh, NPO Radio 2 kunnen genieten van de top 2000. En ook deze plaat van Fleetwood Mac and Go Your Own Way... Uh, heeft een uh, goede plek in die top 2000 verdiend. De volgende plaat trouwens ook. Die stond uh, afgelopen jaar op nummer 83. Bij de 2000 beste platen van uh, alle tijden, uh, zeg maar. En uh, ja, dat is een plaat die in de top 20 had gestaan van alle brabo's. Uh, nou, dan weet je wel welke ik ga draaien.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 Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte geest. Ik mis zelfs het zeiken op alles, om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een friet. In het strijden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabant.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 Want dat vind ik altijd het mooie van het zuiden van het land. Altijd een relaxed sfeer en iedereen is vrolijk en aardig tegen elkaar. En zijn we nog van een feestje ook. Ja, ja Guus Melers heeft daar ook in, Brabant, in zijn nummer Brabant aandacht aan besteed. Inderdaad, nummer 83 van het afgelopen jaar uit de top 2000, Albertjan. En jij mag verder gaan met de highlights uit juni 2021. De eerste week van juni was de week van de jonge mantelzorger. Eén op de vier jongeren krijgt vaak ongemerkt te maken met mantelzorg aan een hulpbehoevend familielid. Om daar aandacht voor te vragen trakteerde een mantelzorg alle leerlingen van het Gertenbach College op ijs. Kim van Schaijk van Prakkie en Moor heeft dankzij een actie van de Rotary Zandvoort... 30 lentepakketten uh, lente samengesteld die zij later uh, uitreikte aan mensen die het goed konden gebruiken. Ook verschillende bedrijven droegen belangeloos mee aan de actie. Donderdag 3 juni bestond het NS-station in Zandvoort aan Zee exact 140 jaar. Een aantal promotiedames zetten dit heugelijke feit kracht bij... door op het station de treinreizigers welkom te heten en chocolaatjes aan hen uit te delen. De reddingsbrigade had het druk begin juni. Op zondag raakten drie zwemmers gelijktijdig in de problemen... ter hoogte van het volvageplein. Meerdere lifeguards rukten uit en hebben het drietal op het droge geholpen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis vervoerd. Op de zeeweg kwamen twee jonge vrouwen om het leven... nadat ze samen op de scooter op de verkeerde wegheld, frontaal op een auto botsten... Op een zomerse woensdag zorgde een, gro een grote groep jongeren uit Amsterdam... voor grote overlast op de boulevard ter hoogte van het Schuitengat. De gealarmeerde politie was echter uh, niet bij machten om adequaat te reageren... omdat ze tegelijkertijd handen vol had aan meerdere ernstige incidenten in Bloemendaal. En wederom, even later of een, een aantal dagen later... zorgde op een mooie woensdagavond een grote groep jongeren uit Amsterdam... voor veel overlast op de boulevard en het strand. De politie rukte massaal uit toen de toch al grimmige sfeer escaleerde in een grote vechtpartij op het strand. Veel jongeren moesten hun identiteitsbewijs tonen en een dag later vaardigde burgemeester Monenburg... voor de rest van de zomer 32 gebiedsverboden uit. De commotie op de boulevard was nog maar net geluwd toen er zich een wolkenbreuk boven het dorp aandiende. Veel gelegen straten kwamen blank te staan en ook op het strand zorgde het noodweer voor de nodige materiële schade. Op 25 juni bestond de zeeweg precies 100 jaar. Het was destijds de eerste vierbaansautoweg van Europa. De geplande festiviteiten werden echter overschaduwd... door het recente ongeval waarbij de twee vrouwen om het leven kwamen. En tot slot, stichting Zandvoort Beyond, die verantwoordelijk is voor de feestelijke side-events... rond de Dutch Grand Prix heeft definitief moeten besluiten dat er geen muziekpodia's komen op het Raadhuisplein en het Badhuisplein. Er is domweg te veel onzekerheid met betrekking tot de geldende coronabeperkingen. You Can't be right. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would have told you I change. Even when I knew I never could. Not that I can't find nobody else as good as you. I need you, I need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would have told you I change. Even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe a lie. Me to trust. And I'm afraid that I'ma fuck it up Even when I knew I. Never... En vandaag uh, niet alleen aandacht voor de highlights uit het uh, nieuws van uh, Zandvoort van 2021... maar ook de beste plaat uit 2021. We hadden al uh, de nummer 1 uh, voor je gedraaid. Hè? Dat was uh, Ed Sheeran en uh, Bad Habits. En dit was de nummer 2 die je juist hoorde van het uh, afgelopen jaar. Dat was uh, Stay, de single van de uh, kid Leroy, tezamen met uh, Justin Bieber. Nou, volgens mij zijn we zo'n beetje in de zomer van 2021 uh, uh, aangekomen, Albert-Jan. Weinig politiek waarschijnlijk, maar wel ander nieuws in juli. De anderhalve meterregel van het RIVM gooide roet in het eten van de muziekliefhebbers. De stichting zandvoort Beyond was van plan muziekpodiums op het raadhuisplein en badhuisplein neer te zetten. Er was echt te veel onzekerheid over het afschaffen van, de, uh, afschaffen van deze maatregel... De jongens onder twaalf elftal van SV Zandvoort... is in Wageningen eh, Nederlands kampioen in hun leeftijdsklasse geworden. Het eh, elftal van coach Bob de Jong was in de finale van het KNVB talententoernooi... te sterk voor Capelle. Café Neuf wordt restaurant Manu. Eh, de keuken wordt Japans Peruviaans met een kenmerkend Sushi... en eh, ceviche, ceviche Peruaans. Deze keuken heet Nikkei Cuisine en wordt gekenmerkt door kleurrijke gerechten en volle smaken. Op 9 juli was de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van het haperende brein. Nieuwe kijk op dementie in aanwezigheid van haar clubleden, het team en een klein gezelschap. Waaronder de burgemeester presenteerde de trotse auteur en coördinator van, van de Zandstroom, Leontien Trijber, haar eerste penner Vrucht. Op 16 juli openen het bijzondere Puppet Museum in het oude gedeelte van het Raadhuis. De expositie bestaat uit een deel van de collectie Geluidsdragers van Jelle Attema, bezittingen van autosportlegende Michael Bleekmolen en uh, werken van kunstenaar Aad van Koningshoven. Ook een aantal hedendaagse art, car art uh, kunstenaars hebben een ruimte ingericht. De titel De Upside van Down gaf uh, aan dat dit jaar een bijzondere zomerexpositie in de Agatha-Kerk was ingericht. Het was een combinatie van schilderijen en keramiek van de Zandvoortse kunstenaar Ronald van der Meijen... en beelden van de in januari 2021 overleden Clementine van Polvliet. Correndon liet haar plannen voor een hotel op het Badhuisplein varen... en verkocht de kavel aan projectontwikkelaar... 3GT. De nieuwe eigenaar wil er een hotel in het luxe segment ontwikkelen en zoekt daarbij de samenwerking met Holland Casino. Vanwege zijn 80e verjaardag werd cartoonist Hans van Pelt door zijn goede vriend Max van Gellekom verrast met een heel bijzondere cadeau: een verzameld bundel van zijn beste cartoons. Oudburgemeester Nick Meijer was naar Zandvoort gekomen om de eerste exemplaar aan Hans uit te reiken. En ook dit jaar werd de Sportkamp Zandvoort alweer voor de tiende keer georganiseerd. En ook nu was het weer helemaal volgeboekt. Met veel plezier en inzet hebben 80 kinderen kennis gemaakt met een groot aantal sporten. En tot slot, eind juli, opende het ADHDMZ Museum haar deuren voor de spectaculaire race experience. Deze multimediale happening staat volledig in het teken van het Autoracesport. Met de expositie Helden van, Spant van Zandvoort, de 360 graden film Adrenaline en Race Simulatoren. Dat was de zomermaand juli 2021. In de jaren 90, hoor je Robin S. en Show Me Love. To see or not to see. There is no question. ZFM. Met Bruno Mars nu en uh, Anderson Paak. Liefde door open. Sipping, sipping, sipping. sipping. What, you What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got, plans. you got plans. Don't say that. Shut your A wine. Sip, sip. No I look too, good look too good to be alone. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn.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 Wat ik nou het mooie vind van deze muziek... die oude stouwen, die is weer helemaal teruggekomen in nieuwe muziek. Joris Silksson en ik, uh, oftewel Mars en and Anderson Paak. En and leave the door open. Ik kom straks nog even terug op deze plaats. Maar uh, eerst is het nu tijd voor uh, de highlights uit augustus 21. Dit jaar vond voor de vijfde keer... het jaarlijkse evenement Pride at the Beach plaats in Zandvoort. Deze jubileum-editie was vanwege de coronamaatregelen... een stuk minder uitbundig dan voorgaande jaren. De organisatie heeft er het beste van gemaakt en wist zowel op de maandag, dinsdag als woensdag toch het een en het ander te organiseren, hoofdzakelijk van culturele aard. De wisseltrefé voor de ondernemer die zich de afgelopen jaren het meest had ingespannen voor de LHBTIQ +min gemeenschap ging dit jaar naar Hanny en Mike Aardenwerk van Grancafé XL. De voorzitter van de Pride at the Beach, Roy Dongen, overhandigde de bijbehorende prijs. Het echtpaar was zichtbaar vereerd met de waardering. In het hdmz museum werd de Race Experience Helden van Zandvoort officieel geopend door Gijs van Lennep en Jan Lammers. De twee voormalige coureurs stonden samen met Rob schotenmakers centraal in een multimediale expositie... waarmee het museum aanhaakte op de naderende Dutch Grand Prix. In de grote zaal was een gevarieerde verzameling race Memorabilia uit privécollecties te bezichtigen. En naast onder meer bijzondere raceoveralls, helmen, chronometers en trofeeën. De Vereniging bedrijfsterreinen, Bedrijventerreinen Zandvoort, VBZ in het kort, pleitte ervoor dat er een tweede ontsluitingsweg moest komen voor Nieuw Noord. Met de komst van duizenden extra woningen in het gebied... moet het gemeentebestuur zich hiervoor hard maken bij de provincie. Zo vond VBZ-voorzitter Hans Hogedoorn. De twee ouderenorganisaties in de regio... Zuid-Kennemerland, Kennemer Hart en Zorggroep Rijnalda... kondigden aan dat de mogelijkheid te gaan onderzoeken om te kunnen fuseren. Hierover hadden ze al eerder de intentie naar elkaar uitgesproken... En beide organisaties zien het als een grote verantwoordelijkheid om elke ouderen de zorg en aandacht te kunnen bieden... die hij of zij nodig heeft en zij denken dat het samen nog beter te kunnen doen. De afdeling handhaving zou op de mooie dagen en tijdens het weekend van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix... bijgestaan gaan worden door het aantal externe handhavingsbedrijven en teams. Daarbij zou ook de nieuwe strandauto van het team handhaving volop gebruikt kunnen gaan worden... Ondanks ingezien de zienswijze van diverse ondernemers en onder omwonenden... verleende het college een omgevingsvergunning... voor het plaatsen van een nieuwe reddingspost in Zuid. De omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen reddingspost... voldeed namelijk aan het criterium goede ruimtelijke ordening. Op zaterdag 21 augustus orga organiseerde team Sportservice Zandvoort... samen met de Zandvoortse sportverenigingen en sportclubs... de sportronde Zandvoort... Iedere Zandvoort kon zich van de actie van de clubs op de hoogte stellen. In Namibië worden iedere jaar duizenden pelsrobben afgeslacht voor hun vacht. Dierenbeschermingsorganisatie Bond, de Bond voor Dieren, organiseerde... een stilprotest in Zandvoort om hier aandacht voor te vragen. Actievoerders hielden op het strand borden omhoog met afbeeldingen... met afbeeldingen die uit, zich uitspreken tegen deze jacht. En tot slot, nadat de, de, de Zandvoortse Courant een artikel publiceerde... over oud-turnster Web Ypenburg... die zover bekend als enige dorpsgenoot ooit had deelgenomen aan de Olympische Spelen... bleek dat er nog iemand in zijn Zandvoortse achtergrond had deelgenomen aan de Olympische Toernooien. Harriet van Etterhoven was als rooster succesvol in 1984, dat was in Los Angeles... in 1988 in Seoul en in 1992 in Barcelona... In de VS behaalde ze zelfs een bronzen medaille uh, in de Vrouwenacht met Stuurvrouw. Dankjewel Albert-Jan. Als ze mij maar met rust laten naar dat ene bericht ben ik best wel een beetje onrustig geworden... moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Dat was augustus 2021 hier in Zandvoort. Ik zou nog even terugkomen op Leave the Door Open. Je weet wel die zingel van Bruno Mars en Anderson Paak. Want die beide heren die zongen in dat plaatje You Should Be Dancing. En toen kwam ik ineens op de volgende plaat uit uh, Saturday Night Fever... You Should Be Dancing, inderdaad, van The Bee Gees. I'm uh -huh. ...op de zondag bij uh, CFM. Met uh, inderdaad uh, David Ketta... Een van uh, de grote hits uh, van Hermione... ...de single Memories. En Memories hebben we zeker... ...als we zo dadelijk uh, de maand september gaan doornemen... ...in, uh, in het volgende uur, uh, Albert-Jan. Want september is natuurlijk de maand van de Dutch GP. Dat gaat een uh, mooie maand worden. Uh, klopt. Ja hoor. Dat, uh, ja, goed, we zullen daar niet uh, we zullen wel als highlight aanbrengen. Maar er zijn nog veel meer dingen gebeurd in september. Jazeker, jazeker. Maar uh, voor ons uh, toch wel een van de belangrijkste dingen. Dus uh, de ja. Dutch, uh, Dutch GP. Gaan en dan uh, gaan, we dit jaar, gaan, we dit jaar, gaan we dit jaar gewoon weer doen hè? in september. Uh, als alles in ieder geval uh, mee zit. Daar gaan we gewoon vanuit dat het allemaal uh, goed gaat komen. Het jaaroverzicht, de highlights uh, daaruit. We doen ze vanmiddag tussen en 1,5. Bij Zandvoort op zondag. En dat uiteraard uh, in nauwe samenwerking met de Zandvoortse Courant. En in het uh, exemplaar van afgelopen week kan je het uh, jaaroverzicht ook gewoon nog een keertje nalezen. Op naar het nieuws he, weer van 4 uh, uur alweer met uh, Prince En 1999, dat was een heel ander jaar dan 2021. Toen zaten we met, uh, met een millennium, millennium probleem, weet je wel, wat er uh, aan ging komen. We waren ze allemaal bang dat het fout ging met haar computers en weet ik veel Wat allemaal voor narigheid. Een beetje à la corona. Heel veel om. Uh... <laughs> nee, ik zeg het ook niet ook. Maar goed, dus uh, ja, uh, heel veel narigheid uh, rondom de jaarwisseling. Maar gelukkig bleef dat uit.